6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Beursen blijven wantrouwig, Syrië heeft bijna geen vrienden meer... en Philip speelde actieve rol in Poolse corruptieaffaire. De financiële markten hebben ondanks de politieke veranderingen... in Italië en Griekenland nog steeds niet veel vertrouwen in de eurozone. Alle belangrijke beurzen gingen vandaag weer omlaag. In Milaan was het verlies 2,3 procent en in Amsterdam 1,4. Het lukte Italië vanochtend wel om nieuwe staatsleningen... met een looptijd van 5 jaar te verkopen... maar daarvoor moet een hoge rente worden betaald. Verder is bekend geworden dat de Europese Centrale Bank... begin vorige week minder staatsleningen heeft opgekocht dan werd aangenomen. De ECB kocht voor 4,4 miljard op... terwijl banken rekening hadden gehouden met 10 miljard... Door het opkopen van staatsleningen kan de ECB een land helpen... om de rente die het moet betalen laag te houden. Er komt een speciale tijdelijke verblijfsvergunning... voor homoseksuele partners uit het buitenland. Dat schrijft minister Liers aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil gezinshereniging beperken tot gehuwden... en mensen met een geregistreerd partnerschap. Dat is voor veel homo's een probleem... omdat ze in het land van herkomst niet kunnen trouwen. Leers introduceert nu een speciale vergunning... waardoor het mogelijk is om in Nederland te trouwen. Daarna hoeft de partner niet meer terug naar het land van herkomst... om een visum aan te vragen. Dat kan volgens Leers risicovol zijn. Syrië raakt steeds verder in een isolement... door het harde optreden van het leger tegen betogers. Rusland is het enige land van belang dat Syrië nog steunt. Europese landen hebben scherpere sancties ingesteld tegen Syrië... en president Assad krijgt felle kritiek van Turkije en Jordanië nadat het land al was geschorst door de Arabische Liga. De Jordaanse koning Abdallah heeft Assad opgeroepen om af te treden. En Frankrijk vindt dat de EU moet nadenken over maatregelen... om de Syrische bevolking te beschermen tegen aanvallen door leger en politie. De Syrische regering bood vandaag excuses aan voor de aanvallen op ambassades. Dit weekende werden diplomatieke posten van Turkije, Saudi-Arabië... en Frankrijk in Syrië aangevallen. Op het vliegveld Rotterdam zijn twaalf gewonden van de strijd in Libië geland. Ze zullen worden onderzocht in het calamiteitenhospitaal in Utrecht en gaan daarna voor verpleging door naar andere ziekenhuizen. De komende tijd komen nog meer mensen naar Nederland die bij de strijd in Libië gewond zijn geraakt. In totaal worden vijftig gewonden opgevangen. Een Nederlands medisch team is in Libië bezig met de selectie. De Libische regering betaalt de kosten van de verzorging zelf. Het ministerie van VWS heeft ziekenhuizen goedkeuring gegeven... voor de opvang van de Libiërs, mits de reguliere zorg daar niet onder leidt. Philips Medical Systems Nederland heeft volgens justitie... een duidelijke en actieve rol gespeeld in de Poolse corruptieaffaire. Tussen 2000 en 2007 werden Poolse ziekenhuisdirecteuren omgekocht... om Philips apparatuur te kopen. Een tussenpersoon die de smeergelden betaalde... kreeg ruzie met de Poolse Philips Topman en liep naar de Poolse justitie. Daarop kwam de zaak aan het rollen. De Poolse justitie vroeg Nederland later om ook onderzoek te doen. En daaruit is gebleken dat Philips Nederland op de hoogte moet zijn geweest... omdat er e-mailberichten over de omkopingen naar Eindhoven zijn gestuurd. Maar de directie in Eindhoven heeft in een reactie gezegd... dat ze niet op de hoogte was. Woensdag begint in Katowice de rechtszaak over de corruptieaffaire... Twee Philips-mensen staan terecht, plus vele Poolse ziekenhuisdirecteuren. De rechtbank in Oslo heeft de hechtenis van Anders Breivik... met twaalf weken verlengd. Breivik, die in juli 77 mensen vermoorde, stond vandaag in de rechtszaal voor het eerst oog in oog... met nabestaanden en overlevenden van het drama. Hij zei dat de moorden noodzakelijk waren om Noorwegen en Europa... te beschermen tegen moslims en multiculturalisme... Daarom heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan terrorisme, vindt Breivik. Tegen het einde van de zitting wilde hij de nabestaanden toespreken... maar de rechter onderbrak hem. De inhoudelijke behandeling van het proces tegen Anders Breivik... begint in april volgend jaar. President Robert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Academie... van Wetenschappen krijgt een topfunctie in de Verenigde Staten. Per 1 juli volgend jaar wordt hij directeur... van het Institute for Advanced Study in Princeton. Onder andere Albert Einstein was daaraan verbonden... Dijkgraaf, mathematisch fysicus, wordt de tweede niet-Amerikaanse directeur van het instituut. Staatssecretaris Zelstra noemt zijn vertrek een verlies voor de wetenschap, maar hij is ook trots dat omdat Dijkgraaf zo'n topinstituut gaat leiden. In de Amerikaanse stad Oakland heeft de politie een tentenkamp van Occupy-demonstranten ontruimd. Tenminste twaalf betogers werden gearresteerd en meer dan honderd tenten werden afgebroken. Boze betogers probeerden terug te keren naar het kamp, maar werden tegengehouden door agenten. De ontruiming was aangekondigd omdat de politie daar onderzoek wil doen. Vorige week werd vlakbij tentenkamp iemand doodgeschoten. Ook in andere Amerikaanse steden zijn ontruimingen van Occupy-kampen aangekondigd... vanwege incidenten waarbij doden zijn gevallen. Het weer komende nacht kansen wat mist. Morgen opnieuw grijs, ook af en toe zon. Het wordt smiddags 2 tot 8 graden. In Limburg nog een paar graden warmer. ANDB verkeersinformatie. In het noordoosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het is verder een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Maar opvallend lang zijn ze niet. Op de A9 Diemen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Er staat voorknopend Badhoevedorp 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht op de parallelbaan. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Verder valt nog op de file op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Tussen Middelburgen en Vlissingen 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk. J&A ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 30% korting op Centrum Adult, Centrum Performance en Centrum Select multivitamines. Let op. Een investering die goed is voor de Nederlandse economie en scheepvaartsector... is nu extra goed voor uw vermogenspositie. Zeker als u 52% inkomstenbelasting betaalt. Bij J&A yea Ship Investments kunt u nu investeren in een aantrekkelijke scheepsmaatschap. Wilt u weten wat dat oplevert? Kijk op jershipinvestments.nl. Yeah Raadpleeg voor uw besluit tot investeren altijd het prospectus. Voor dit project geldt geen prospectus en of vergunningsplicht van de AFM. Vraag het prospectus nu aan op jershipinvestments.nl. Yeah Maandag zei je vrouw dat je de groene kliko was vergeten. Dinsdag zeurde ze dat je nog moest stofzuigen. Woensdag verweet ze je dat je de badkamer niet goed had schoongemaakt. Donderdag mompelde ze dat je niet alles had gestreken. En vrijdag klaagden ze over de door jou zelf gemaakte lasagne. Op vreten! Vreten het gas op, Jordi! Je staat weer te dromen! Man, man, man, daar heb je toch ook niks meer, vader? Weer. Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar geefkinderenhunspelterug.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Paleis Soesdijk is nog nooit zo mooi geweest. In deze donkere dagen van november zijn de tuinen een paradijs van licht en warmte. Laat je betoveren door muziek, theater, bekende sprekers en heel veel licht. Kom naar Caro's Inspiratie 2011. Bestel je ticket voor slechts 10 euro op Caro.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. 8 over 6, goedenavond van Silvio Berlusconi naar Mario Monti. Schoon schip, zou je denken. Maar de voormalig premier is nog niet helemaal weg. Dat merkte correspondent Bas Mesters bij Italianen die hij vandaag opzocht. En de beurzen? De beurzen willen ook eerst zien en dan pas gelogen, geloven dat Italië een nieuwe weg inslaat. Uiteindelijk sloten de verschillende aandelenmarkten toch weer met verlies. De AX bijvoorbeeld verloor 1,4%. Correspondent Bas Mesters in Italië ging kijken op een heel andere markt, een Italiaans buurtmarktje in Rome. Want Italianen zelf die hebben natuurlijk ook zo hun ideeën over het vertrek van Berlusconi. Mist u Berlusconi? Nou, voelt <lacht> u zich niet leeg? No, Anzi, <lacht> Rikita. Integendeel, ik voel me verrijkt, Arikita. Mevrouw was bij het feest van het vertrek van Berlusconi. Maar ze zei, het was niet zo'n groot feest. Het was een klein groepje. The day after, dat Berlusconi viel en Monti kwam. Een prachtig blauwe lucht. En vier voetbalvelden vol met kraampjes, kettingen, onderbroeken, kleren, fruit. Italië gaat naar de markt en op de markt wordt gepraat. Missen ze hem al? Of zijn ze blij dat hij weg is en hoopvol? Voor mij is het zo. Als er 10 Berlusconi zou vermenigvuldigd per 10 de personen die werken. Als er nou eens 10 Berlusconi's waren. Dan hadden we tien keer zoveel banen, want Berlusconi geeft aan veel mensen werk. En dan zou het veel beter gaan met Italië. Eh me dispiace molto dat hij andato via Berlusconi. Ja. Ja, Hij is een brave persoon. Hm. Mevrouw zegt: "Ik vind het jammer dat Berlusconi weg is. Hij is een uh, een goede man die het goede wil." Ze hebben hem echt te veel een stok tussen de benen gestoken. En het is goed dat hij nu maar eieren voor zijn geld kiest. Ik, ben... Ik heb altijd op hem gestemd. Ik heb op hem gestemd omdat hij een van de beste is. Maar helaas, in de wereld niet altijd loont het om de beste te zijn. En ze graait weer door tussen de broeken. Op zoek naar iets goedkoops, een mooie broek van 5 euro. No, no, no, no, c'è una gioia che se n'è andato, però... Mevrouw zegt, uh, okay. ik voel geen leegte, ik uh, voel vrijheid en blijheid, heel veel blijheid. Eh, non cambierà niente, perché comunque Berlusconi rappresentava l'italiano. Ik denk niet dat het een oplossing is, want Berlusconi zat daar omdat de italianen hem wilden. Sarà difficile cambiare questa mentalità, ci vorranno forse due generazioni prima di arrivare a pensare in un modo civico come altri paesi. Berlusconi is weg, maar de Italianen zijn er nog steeds. En het kost twee generaties om de mentaliteit van de Italianen te veranderen. La purga, la, la, la medicina. la medicina voor ah. si Vandaag met Monti is het medicijn voor heel Italië aangekomen. Dat is heel goed, maar laten we hopen dat die pil niet te bitter zal zijn. Eh, medicina, speriamo che sia troppo amara. Nou, een curieus voorstel hier op de markt in Grotta Verrata. Io Ik ben altijd van de idee dat, visto che we zijn... ...doeberen in Italië, ook i politici stranieri. Gooi de politieke markt open, net zoals de financiële markten en de markt van Europa. Laat de buitenlandse politici mee concurreren ...naar die goed betaalde banen van de Italiaanse politici. En dan wordt het probleem pas echt opgelost. Eh, exact. Eh, sarebbe bello, va. Dall'Olanda vengono qua Roma, così metten aan posto un po', un po de cose. Nou, het lijkt erop dat de oplossing die de markt in Grotta Verrata te bieden heeft... in dit kleine plaatje ten zuiden van Rome... is de, markt, de politieke markt van Europa openbreken... zodat van buitenaf politici kunnen meedingen naar die goed betaalde posten hier in Rome. Waar je lekker kunt eten, waar een heerlijk zonnetje is... en waar ook Nederlandse politici vanaf nu van harte welkom zijn. En dat mag ik best een revolutionair idee noemen. Daarop de Mercato in Italië. Bas, mesters, ons correspondent. Als we even met je kijken naar de financiële markten. Bas, die reageren minder enthousiast dan gehoopt... op het opstappen van Berlusconi. Want de zorgen blijven natuurlijk. En zo te horen hebben de Italianen die jij hebt gesproken... weinig vertrouwen in de Italiaanse politici. Ja, ja, er waren echt heel veel mensen die die politici eh, echt eh, de hel in verwezen zowat, op die markt. Eh, ze hebben het er helemaal mee gehad. En daarom is er ook niet echt veel optimisme op die, onder, de, onder de Italianen. Zelfs als Monti aan de slag gaat, dan moeten ze het nog zien. Het zou een medicijn kunnen zijn, maar ze denken eigenlijk dat de pil zo bitter zal zijn... dat veel Italianen zich gaan verzetten en dat de politici zich gaan verzetten. Ja, we hoorden er een paar hè, in je reportage. Maar hoeveel, hoeveel aanhangers heeft Perlusconi nog? Nou ja, de peiling is toch dat hij nog altijd kan rekenen op een 20%, 20, 25 En dat hoor je ook hè, op de markt. De mensen. Ja, ze, die, die, die manier waarop Berlusconi uh, zijn marketing uh, organiseert... is heel slim. Hij weet wat die Italianen voelen. En hij weet dat veel Italianen geen kranten lezen. Dus als hij maar zorgt dat hij via zijn televisiekanalen... steeds dezelfde boodschap blijft herhalen... namelijk dat hij het beste wil voor Italië... dat hij, lief, hij liefde voelt voor Italië... dan blijven mensen dat geloven omdat ze geen alternatieven zien... omdat ze nauwelijks andere informatiebronnen gebruiken. En daarnaast zijn er veel Italianen... ...die belang hebben bij een overheid die niet te veel controleert... ...omdat ze zelf ook wel eens dingetjes doen... ...die misschien beter niet gecontroleerd kunnen worden. En ondertussen is Monty bezig met uh, het vormen van een nieuw kabinet... ...een interim kabinet. Hoe, hoe gaat het daarmee? Ja, dat gaat uh, langzamer dan gedacht. Uh, het idee is nu dat pas vrijdag de stemming uh, over dat kabinet gaat komen. Het, hij neemt wat meer tijd. Uh, hij heeft tegen de politici gezegd... Ik wil echt forse ingrepen doen. Er moeten offers worden gebracht. En hij heeft ze uitgenodigd om toch ook deel uit te maken... voor een deel aan die technische regering die hij wil, wil maken. Want hij wil die politici mede verantwoordelijk houden en erbij houden. Zodat ze niet straks afstand nemen en zeggen... moet je kijken wat die rigide technocraat, die angelsaksische noordeling... wat hij aan het doen is met ons land. En dat ze op basis daarvan weer nieuwe stemmen gaan winnen. Hij wil ze erbij halen, maar die politici die willen niet. Die zeggen, ga jij het maar doen. Zoekt Monti voor zijn ministersploeg ook onder zijn academische collega's? Dat is uh, gezegd de afgelopen dagen. Dat uh, een deel van het kabinet zou gaan bestaan uit professoren van de Bocconi Universiteit in Milaan. Maar um, het, het gespeculeren is een beetje opgehouden... omdat uh, zowel Napolitano als Monti, Napoli, Napolitano de president, boos werden. Ze wilden niet zo'n toto zoals ze dat hier hebben... omdat dat hun werk uh, bemoeilijkte. Kortom, nu um, is het moeilijker om in te schatten wie het uh, zullen gaan worden. Maar dat zullen we dan in de komende dagen horen. Pasmesters, dank je. Philips Nederland, actief betrokken bij de corruptiezaak in Polen. Meer hierover zo. Kwart over zes, welke kant gaat het op met de Arond files Wijnandsma. Het aantal files neemt nu vrij snel af, maar de mist blijft hinderlijk voor het verkeer. Zeker in het noordoosten van het land en nu ook in een deel van West-Brabant en Zeeland. Nou, verder valt nog op het ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Het staat tussen Bokston Noord en Best-West 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Volgens justitie heeft Philips Nederland een duidelijke en actieve rol gespeeld in een Poolse corruptieaffaire. De Poolse justitie meent dat er op grote schaal smeergeld is betaald bij de verkoop van Philips apparatuur. En uit de documenten die de NOS heeft ingezien blijkt dat Philips wist of in ieder geval kon weten dat die steekpenningen werden betaald. gert Dennekamp volgt deze zaak voor ons. gert eh, daar lijkt me nog wel een verschil tussen te zitten. Wisten ze het of konden ze het weten? Wat, wat voor documenten eh, zijn dat? Nou, dat zijn de stukken uit het uh, strafdossier. In Polen begint deze week het uh, proces tegen de voormalig uh, Philips-medewerkers... en uh, een groot aantal ziekenhuisdirecteuren, in totaal 23 mensen... uit het strafdossier, maar ook uit stukken die bij Philips in beslag zijn genomen. De Nederlandse Justitie heeft dat op verzoek van de Polen gedaan. Dat is een apart dossier en daar hebben we onlangs ook inzage in kunnen krijgen. En die beschuldiging uh, die komt van de Nederlandse Justitie? Ja, dat klopt. Uh, dat staat in een uh, begeleidende brief en een procesverbaal. Want de Polen hebben Nederland gevraagd kunnen jullie op zoek gaan naar e-mails uh, van bepaalde personen bij Philips Eindhoven... en kunnen jullie een aantal mensen bij Philips Eindhoven verhoren voor ons. Nou, De Nederlandse justitie heeft dat gedaan... en heeft uh, al die informatie opgestuurd naar de Polen. En daarin staat... er komt naar de visie van het functioneel pakket in deze casus een duidelijke actieve betrokkenheid van Philips Medical Systems Nederland BV naar voren... die naar Nederlandse maatstaven de status van verdachte toekent. En dat is interessant, want tussen de Polen en Nederland is er een discussie gaande... wat is nou precies de rol van Philips Eindhoven geweest? De Polen zeggen, kunnen jullie ze niet verhoren als uh, getuigen? En Nederland zegt, nee, wij hebben naar deze zaak gekeken. We moeten deze mensen niet horen als getuigen, maar als verdachten. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Gaat Nederland dan nog verder met die zaak Of sturen ze dit op naar Polen en, en klaar? Daarmee is het voor Nederland klaar. Dat heeft justitie ook bevestigd. Er wordt op dit moment geen onderzoek naar Philips Nederland... of de rol van Philips Nederland gedaan. Er loopt op dit moment een zaak in Polen. En er loopt een eigen onderzoek van Philips. En Philips heeft zojuist laten weten dat dat eigen onderzoek... dat is mede onder druk van de Amerikaanse uh, autoriteiten. Ook, ook al is Philips er zelf mee begonnen. Maar de uh, Amerikaanse SEC die kijkt hierop toe uh, en die eist opheldering. En uh, Philips heeft in het kader van dat onderzoek gezegd... of zegt nu dat ze de citaten niet herkennen die wij aanhalen... maar dat uit eigen onderzoek blijkt dat Philips in Nederland het niet wist... Uh, overigens loopt dat onderzoek nog wel, dus ze zijn nog niet klaar. Maar als ze zeggen wij herkennen de citaten niet, dan zijn dat de citaten die in de documenten staan van justitie. In, in Polen. En, en ja, die kunnen zij natuurlijk ook inzien. Als wij dat kunnen, kunnen zij dat ook. Uh, dus dat zou dan deze zaak kunnen ophelderen. Over staat het in het proces verbaal? En volgens mij zou Philips daar ook inzage in moeten hebben op zijn minst. Uh, dus uh, kijk, wij hebben ze uh, gewoon uit de stukken gehaald die ja. daar in het dossier zitten. En het is een uitvoerige discussie geweest. Want Philips zegt nu ook, ja, wij hebben zelf gevraagd om die status van verdachte, Want dat geeft ons juridische mogelijkheden. Maar daar blijkt helemaal niets van uit deze stukken. Er blijkt een discussie tussen de Polen en de Nederlanders. Waarbij de Nederlanders zeggen gebaseerd op ons eigen onderzoek en informatie die jullie ons geven... zien wij hier een betrokkenheid van Philips, een actieve rol van Philips... en dan kunnen we die mensen toch niet gaan horen, horen als getuigen. Dan zijn ze verdachten Verdacht. in dit uh, onderzoek. En zo is het ook gebeurd. Je zegt Philips doet zelf ook een onderzoek. Dit is dus kennelijk in Polen allemaal gebeurd. Dan betekent dat dat Philips kijkt of dat in andere landen misschien ook gebeurt? Nou ja, Philips onderzoekt hoe groot deze zaak uh, nu is... en waarom dit heeft uh, kunnen gebeuren en wat de gevolgen daarvan uh, waren... Um, hier blijkt dat vanuit het uh, Philips-kantoor in Hamburg dit heeft kunnen gebeuren. Er zijn aanwijzingen dat mails die gewisseld zijn tussen Polen en Hamburg... ook in Eindhoven terecht zijn gekomen. Als men daar had opgelet, misschien had men daar dan in ieder geval kunnen weten... dat er iets niet uh, helemaal goed zat in uh, de manier waarop men in Polen zaken uh, deed. Dat Die alarmbellen is in ieder geval nooit gaan uh, rinkelen... Of in ieder geval, we hebben niet kunnen aangeven dat hij is gaan rinkelen. En Philips zelf zegt, wij wisten het niet in Eindhoven. Nee, ze kijken dus ook hoe dat is gegaan. Deze week start het proces in Polen. 23 mensen dus in de beklaagde bank. Een aantal topmannen van uh, Philips Polen zitten daarbij. Dankjewel, Gert-Jan Iets naar het westen van Polen, naar Duitsland. Veel commotie daar over de zogenaamde Deuner-moorden. Dat zijn de moorden die tussen 2000 en 2006 op zeker acht Turken en één Griek zijn gepleegd. De daders zijn waarschijnlijk neo -nazis. Bondskanselier Merkel heeft op het partijcongres van haar CDU haar afschuw over de moorden uitgesproken. Terrorisme in rechtsextreem bereik, mijn dames en heren. Dat is een schande, dat is beschermend voor Duitsland... en we zullen alles doen om die dingen op te klaren... en de mensen gerecht te worden. Bronskanselier Merkel ze zegt dat alles in werking zal worden gesteld... om de moorden op te helderen... en dat de moorden voor Duitsland beschamend zijn. Correspondent Wouter Meijer, waar schaamt Merkel zich nou zo voor? Ja, net als de meeste andere politici in Duitsland. Ja, je zou kunnen zeggen voor de blindheid. Dus al die moorden en aanslagen die zijn natuurlijk destijds wel onderzocht. Maar men heeft daar geen daders voor gevonden. En kennelijk heeft men veel te weinig gedacht aan de mogelijkheid... dat het geweld echt expliciet tegen buitenlanders gericht was. Bijvoorbeeld die Turken met een snackbar of een klein winkeltje. Daar werd een hele gespit in hun schulden. Eentje had ook inderdaad schulden, maar dat was niet de reden. Of er werd gekeken of er een afrekening was... of een fete tussen Turkse families. Waardoor ze in feite ook nog gecriminaliseerd zijn na hun dood hebben we vergat gewoon te zoeken naar een heel voor de hand liggend motief, namelijk racisme. Dus dat is de grote kritiek, dat de, politiek, dat, de, dat de politie en justitie in Duitsland vaak heel snel naar linkse activisten kijken als het erop aankomt, maar dat ze, ja, je zou kunnen zeggen, op hun rechteroog blind zijn. Ja, blindheid voor dat terroristisch motief. Is er dan al iets meer duidelijk nu over waarom veiligheidsdiensten de overeenkomsten tussen deze moorden zo lang over het hoofd hebben gezien? Het is niet eens zeker of ze het over het hoofd hebben gezien. Uh, misschien hebben ze inderdaad veel te veel gekeken naar allerlei andere dingen... en hebben ze nooit die link gelegd met, uh, met racisme en, en neonaties. Maar we weten ook dat er heel veel juist heel veel geïnfiltreerd wordt... in de scene in, bij de neonaties, juist ook in Oost-Duitsland. Dus men is nu bang dat misschien die infiltratie... misschien juist de reden was dat men die mensen heeft, la la heeft laten lopen... dat ze moesten blijven beschermen, bijvoorbeeld om te voorkomen... dat collega-agenten dan ook tegen de lamp zouden lopen. En dat probleem dat speelt ook al veel langer. He. Er zijn pogingen geweest... om om de extreemrechtse partij, de NPD, te verbieden. Dat is bijvoorbeeld ook mislukt, omdat de rechter toen zei... er zijn zoveel infiltranten, dat je helemaal niet kunt zeggen... of zo'n partij echt verboden dingen doet. Of dat het juist die infiltranten, die agenten zijn die ze daartoe aanzetten. Maar ook nu na de, dat deze de daders van de verdachten van deze aanslagen bekend zijn geworden... komt ook die hele discussie weer terug over de NPD... of je die toch zou moeten verbieden. Ook ons Merkel heeft zich daar vandaag voor uitgesproken. Niet omdat die partij zelf terroristisch is... maar men zegt wel, zo'n partij levert ja, de geestelijke voedingsbodem... voor geweld tegen buitenlanders. Ja, het onderzoek naar deze moord is volgens mij nog lang niet afgelopen. Nee, maar er komen nog steeds meer dingen uit. Bijvoorbeeld uit die video die in het huis van de verdachte is gevonden. Blijkt dat er nog een aanslag door hen zou zijn gepleegd. Er waren er al vijf waarvan men dat vermoedde. Ook aanslagen, bommen, explosieven die nooit zijn opgehelderd. Nu nog een explosie erbij in een winkel in Keulen. Tien jaar geleden een winkel van mensen van Iraanse afkomst. De dochter van de winkelier raakte zwaar gewond. Dus er zijn steeds meer onopgehelderde kwesties... die hier misschien toch mee te maken hebben. De minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich, heeft nu ook aangekondigd... dat nu alle aanslagen in Duitsland sinds 1998 met een racistische achtergrond, of die een racistische achtergrond zouden kunnen hebben en niet zijn opgehelderd dat die opnieuw moeten worden onderzocht. En de vierde verdachte, die man die gisteren nog is gearresteerd, die wordt waarschijnlijk vandaag ook nog voorgeleid aan de rechter om te beslissen dat hij ook voorlopig vast moet blijven zitten. En ook daarvan is nog steeds niet duidelijk of hij, de vierde, ook de laatste is, of dat er nog meer mensen bij betrokken waren. Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. Slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Oslo en op Utøya ja, stonden vandaag voor het eerst in de rechtszaal oog in oog met Anders Breivik. Breivik, de man die deze zomer 77 mensen in Noorwegen ombracht. Correspondent Rolien Kreton. Rolien, hoe ging dat eraan toe bij die verschijning van Breivik in de rechtbank? Nou, Het was voor veel slachtoffers en nabestaanden toch wel uh, overweldigend... en ook een emotionele confrontatie... Waar mensen die in huilen uitbarsten, de zaal verlieten. Maar tegelijkertijd gaven veel slachtoffers aan dat het een deel was van het verwerkingsproces. Dus ja, veel overlevenden zijn nog steeds bang voor Breivik. Maar proberen op deze manier over hun angst heen te komen. Verder was het een korte uh, zitting waarbij Breivik een aantal uh, formaliteiten kreeg voorgelegd. En hij antwoordde niet direct op vragen, maar ja, verkondigde eigenlijk delen uit zijn manifest. Dus hij presenteerde zich onder andere als een militair bevelhebber van de Noorse uh, verzetsbeweging. En hij zei verder ook dat hij de rechtbank uh, niet erkent. Maar hij werd eigenlijk steeds na een paar minuten afgekapt. En waarom was dat? Nou, zijn aanwezigheid is heel erg omstreden. De politie was er ook op tegen dat hij vandaag in de rechtszaal aanwezig zou zijn. De politie wilde eigenlijk, wilde Breivik via een videolink verhoren. Onder andere omdat het een enorme veiligheidsoperatie is om Bruyvig van die gevangenis naar de rechtszaal te brengen te transporteren. En er zijn ook veel uh, slachtoffers en nabestaanden die vinden... dat hij ja, eigenlijk op deze manier veel te veel uh, spreektijd... en veel te veel aandacht uh, krijg, krijgt. Maar Bruivik zelf wilde heel graag in de rechtszaal zijn... de confrontatie aangaan en ook uitleg uh, geven. Dat vroeg hij ook aan het einde van de zitting. Uh, hij vroeg om toestemming aan de rechter om uh, uh, zich te richten tot de sla slachtoffers en uitleg te geven... die uh, mogelijkheid kreeg hij niet. Zal dat dan in het vervolg de hele tijd zo gaan? Dat hij even iets mag zeggen en dan vervolgens weer wordt afgekapt? Nee, eh, eh, tijdens de, de eh, die nu, eh, dat is nu bekend 16 april, eh, zal beginnen. Dus dan begint de echte rechtszaak. Dan zal hij waarschijnlijk wel mogelijkheid eh, krijgen om zich te verklaren. Het gaat nu om de verlenging van het voorarrest. En daarbij is echt gezegd eh, dat hij ja, zeer beperkte mogelijkheid eh, mag krijgen om, om zich te uiten. Is deze Breivik inmiddels ook psych psychologisch onderzocht? Nou, dat onderzoek is nog uh, bezig en uh, verwacht wordt dat over twee weken uh, dat rapport uitkomt. Dus uh, waarin onder andere moet blijken of die toerekeningsvatbaar is. Ja, En in die tijd, uh, Rolien, werd er ook gesproken van dat er misschien toch nog iets van handlangers zouden zijn. Hè? Mensen met wie die het misschien had, had voorbereid. Is, is daar de afgelopen tijd nog iets van duidelijk geworden? Nou, kijk. Dat is de reden die de politie aanvoert om hem uh, achter gesloten deuren, om die zittingen achter gesloten deuren te houden. Want ze zeggen van ja, er is toch een, een kans dat hij op een of andere manier uh, in contact kan komen met handlangers. Maar uh, de politie zelf geeft aan dat ja, uh, het meest waarschijnlijk is dat hij alleen heeft gehandeld. Maar Helemaal zeker zijn ze daar niet van. En welk beeld blijft dan vandaag vooral hangen? De nabestaanden, de overlevenden die hem voor het eerst zagen? Of ook de pogingen van deze man die wilde laten zien dat hij na dat lange uitputtende manifest een verhaal te vertellen heeft? Ja, ik denk het meest indrukwekkende moment was toch uh, uh, waarop hij uh, uitleg geef, wilde geven aan de slachtoffers. Want... Ja, aan de ene kant uh, uh, willen slachtoffers dat, dat horen. Uh, hoe gruwelijk het ook is. En aan de andere kant uh, ja, willen mensen ook eigenlijk uh, uh, niets van hem horen. Dus het is dat dilemma, zeg maar, wat, uh, wat, waar mensen heel erg mee zitten. Waar de noren heel erg mee zitten. En het is, het is ook het dilemma... Ja, uh, aan de ene kant uh, vinden ze het heel belangrijk om hem... ...rechtszekerheid te geven die ieder ander krijgt. Want het, het, het, de grootste nachtmerrie voor de Noren zou zijn... ...dat ze hem niet genoeg eh, rechtsbescherming zouden geven... ...dat eh, het, de, de rechtszaak daardoor uit zou trekken... ...en dat dit ja nog langer zou duren dan eh, gepland. De dilemma's van de rechters in Noorwegen. Rolien Kreton hoorde u over het proces tegen Anders Breivik. Aan het eind van dit Radio 1 -journaal. Lucella en ik wensen u een heel prettige maandagavond... en geven graag over voor een dilemma aan Joost Eermans met Avondspits. Goedenavond. Dankjewel Tim, het is inderdaad maandagavond... dus de start weer van de week met uh, Avondspits Radio 1. Uh, ja, je hoorde net uh, ook in jullie Radio 1-journaal... Klink uh, Klink heeft gezegd uh, dat hij weer vreest... voor de terugkeer van de wachtlijst in de zorg. Uh, de zorg, daar ga ik het straks over hebben in Avondspits. Heeft die marktwerking waar we nu mee te maken hebben... nou heel veel zin? Met veel tantam is die er doorheen, ge eigenlijk doorheen gezet... en heeft dat nou wat, uh, wat voor ons uh, te betekenen? Telefonie, uh, busvervoer, energiemarkt... daar geloof ik wel in, in die marktwerking. Dat is ook aantoonbaar... Maar in die zorg zie ik eigenlijk alleen maar nadelen, kostenstijgingen... en voor ons patiënten heel erg weinig voordelen. Daar wil ik het met de luisteraars over hebben. Dus zometeen, marktwerking in de zorg werkt niet en is dom. Dat is het dilemma, zoals jij het zei, Tim, van zometeen in avondspits van WNL. We praten erover direct na het NOS Journaal, dus tot zo. Het is easy sale bij WKAM.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen... Nu tot 50% korting. Eerstweekam.nl. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke beleggingen. Zoals de Robeco Multimarket Obligatie. Dat is beleggen met de garantie dat u uw inleg op de einddatum terugkrijgt. En u maakt zelfs in dalende markten kans op een fraai rendement. Zo behaalden beleggers die 8 jaar geleden instapten meer dan 5% per jaar. Ga naar robeco.nl en stap voor 16 december in... Anders kijken, anders doen. Robeco, die investment engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ook de mooiste wintermode nu tot 50% korting. Eerstweekam.nl. Omdat onze kenniseconomie hapert... moet het talent steeds vaker uit het buitenland komen. En niet in de laatste plaats uit China. Twee Nederlandse ondernemers laten zien hoe zij in Shanghai de markt afschuimen. Vanavond in Tegenlicht, om 9 uur, bij de VPRO op Nederland 2. Ik word er stil van, en dat wil wat zeggen. Als het kabinet zijn zin krijgt, gaat de klok een eeuw terug. Meer plezierjacht, minder ganzen en minder smienten. En dat zijn de leukste eentjes die we hebben. Meer kogels en minder natuur. Schiet op. Ga naar vogelbescherming.nl en laat het kabinet voor 18 november weten... dat die nieuwe wet niet deugt. Geef de natuur een stem. Uw stem. Radio 1. Het NOS-journaal. De financiële markten hebben nog steeds weinig vertrouwen in de eurozone. Ondanks de politieke veranderingen in Italië en Griekenland. Alle belangrijke beurzen gingen vandaag weer omlaag. In Milaan was het verlies 2,3%. In Amsterdam 1,4 procent. Het wordt voor homo's makkelijker om hun partner uit het buitenland te laten overkomen. Een installeers komen met een speciale tijdelijke verblijfsvergunning... waardoor ze hier kunnen trouwen en niet terug hoeven naar het land van herkomst... om een visum aan te vragen. En in de Amerikaanse stad Oakland heeft de politie een tentenkamp van Occupy-demonstranten ontruimd. Zeker 12 betogers werden gearresteerd en meer dan 100 tenten werden afgebroken. De ontruiming was aangekondigd. De politie wil een onderzoek doen naar een schietpartij. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Makkelvold. Met mist in het noordoosten van het land. Die is daar de hele dag aanwezig geweest. En nu ook. En breidt zich langzaam weer wat uit. In het zuiden van het land blijft het waarschijnlijk helder. En maakt mist minder kans. Op veel plaatsen in het binnenland ook 1 of 2 graden vorst. Alleen bij zee langs de kust iets minder lage minima. Dan hebben we morgen wat uh, vrij snel oplossende mist. Ik denk dat de zon er snel bij is. In het zuiden eigenlijk al direct na zonsopkomst. En in het noorden duurt dat duidelijk wel wat langer, maar in de middag ook daar wat zon. Dan wordt het 7 graden in Groningen tot 9 graden in het zuiden van het land. Matige oostelijke wind maakt het voor het gevoel wel wat frisser. Dan woensdag een beetje een vergelijkbare dag met in de nacht vorst... en overdag temperaturen van 7 tot 9 graden. Donderdag gaat de wind draaien naar een zuid- tot zuidwestelijke richting. Dan wordt het wat zachter. Dan neemt de bewolking toe en hebben we vrijdag misschien een beetje regen. ANB verkeersinformatie De mist is vooral hinderlijk in het noordoosten van het land. En ook in Zeeland en een stukje van West-Brabant. Verder neemt het aantal files af. Wat er opvalt is de lange file op de A2 ten bos richting Eindhoven. Tussen Knopend Vught en Best-West, 12 kilometer. Komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Omrijden richting Eindhoven kan het beste via Tilburg over de A65 en de A58. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Marktwerking in de zorg werkt niet en is dom. Een hele avond. Dit is Avondspits van WNL. Uw dagelijks portie gezond verstand op Radio 1. En tot 7 uur zijn we er. Bel WNL. 0800 1121. Ja, Bent u al overgestapt naar een andere zorgverzekeraar omdat u daar goedkoper uit bent? U bent niet de enige. Slechts 5,5% van alle verzekerden stapte dit jaar over. En dat is maar een fractie meer dan vorig jaar. Massaal blijven we dus gewoon zitten, marktwerking of niet. Het schijnt vier tientjes per jaar op te kunnen leveren, al die rimram. Maar krijg je daar dan wel een betere arts voor terug? Dat is nog steeds nergens aangetoond. Marktwerking in de zorg zou ervoor gaan zorgen dat zorgverzekeraars zo goedkoop mogelijke producten in gingen kopen om de premie laag te houden. En dat lijkt niet erg te lukken. Wat willen we? Prijsvechters die voor een paar stuivers een knieoperatie net iets sneller afraffelen? Bij burgers kunnen gaan shoppen in de supermarkt van de zorg. Maar als ik pijn heb, dan ga ik niet eerst uren turen op internet... of ik ergens, waar in Nederland dan ook, goedkoper uit ben. Ik wil gewoon goed geholpen worden bij mijn ziekenhuis om de hoek. Eigenlijk is de hele kwestie dat de zorgmarkt niet geschikt is als supermarkt... waar je met je bonuskaart doorheen loopt... Als je ziek bent, wil je geholpen worden door professionele behandelaars... die hun oog op de patiënt houden en niet op de concurrent. En daarom zeg ik vanavond, marktwerking in de zorg werkt niet en is dom. Bel WNL 0800 1121. Dat is goed dat we daarbij geholpen worden. Het nummer 081121. Ik vergat het net te zeggen in de intro. Maar het is 081121. Gratis kunt u bellen hier naar Avondspits van WNL. Marktwerking in de zorg is niet verstandig. Daar kunnen we beter mee stoppen. Dat betoog ik. En ik ga met een aantal interessante mensen over praten. Waaronder hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot. Ik praat met Erik Hoordijk van de verzekeringssite.nl. En ook Wilna Wint. Zij is directeur van de Nederlandse patiënten consumentenconfederatie. Dus genoeg input voor de discussie. En die moet natuurlijk... Ook van uw kant komen en daardoor kunt u bellen en twitteren. En twitteren doet u via hashtag WNL of hashtag Eertmans Marcelux die zegt: De zorg moet een nutsinstelling zijn waar de winsten terugvloeien in de zorg en niet in de zakken van managers en aandeelhouders. En ik zit exact op diezelfde lijn, want wat blijkt nou? Heel veel geld wat wordt, uh, winst wordt gemaakt in de zorg verdwijnt inderdaad in nieuwe bureaucratie en in de salarissen van het management. Dus dat uh, is, een, uh, is een terechte opmerking van Marcelux. Uh, aan de lijn is Wim groot, hij is, uh, wat ik al zei, hoogleraar gezondheidseconomie. Economie. Meneer Goot, een hele goede avond. Goedenavond. Ja, welkom bij Avondspits. Ik zag laatst dat u had uitgerekend dat we enorm veel extra kosten kwijt zijn in de zorg. Uh, dat, dat gaat ten koste van ons eigen risico, ten, ten, ten koste van de premie. Uh, heeft die marktwerking in uw uh, ogen uh, nut? Ja, ik denk uh, als je alles op een rijtje zet... Uh, dan zijn de voordelen uh, zeker groter dan de nadelen. Ik zal niet zeggen dat marktwerking... Uh, uh, perfect is. Ook niet dat uh, de zorgmarkt uh, perfect werkt. Uh, maar als we even terugdenken naar tien jaar geleden... Uh, u kent vast nog wel de boekjes van Pim Fortuyn. Ja, uh, daar moest ik aan denken. Waar maakte Pim Fortuyn zich druk over? Dat waren twee dingen. Uh, zijn moeder die in een verpleeghuis zat en daar slecht behandeld werd... en het feit dat hij met zijn eerste klas zorgverzekering... op een derde klas afdeling in de ziekenhuizen uh, terechtkwam. Ja. Waarmee ik waar wil we zeggen, tien jaar geleden waren we heel erg ontevreden over de zorg over de wachtlijsten uh, in de zorg, over de prestaties die de zorg leverde. Um, maar het belangrijkste dat, dat tuin. als ik u mag onderbreken, die zei op zijn voorkant van het boek Puinhopen van Paars, zei die uh, de wachtlijsten, daar moet een einde aan komen. Daar, ja, daar hoorden denk... we net nog geen twintig minuten geleden oud-minister Klink, die zegt, joh, die wachtlijsten komen er weer aan, dankzij in feite het nieuwe zorgstelsel. Ja, nou ja, dat is misschien in de toekomst kijken, maar op dit moment zijn de wachtlijsten natuurlijk uh, allemaal of sterk bekort of volledig verdwenen. Dankzij die marktwerking. Dat zegt is natuurlijk wel de, in de ja. afgelopen jaren mede door de marktwerking uh, en natuurlijk ook door het vele extra geld dat er naar de zorg is gegaan, uh, wel uh, tot stand uh, gebracht. Dus dat, hmm. die dingen waar we zo ontevreden over waren, daar hebben we nu een oplossing voor. Daar zijn wel nieuwe problemen voor in de plaats gekomen, zoals uh, sterk stijgende zorgpremies. Uh, bijvoorbeeld. Maar ja, um, ja op, op, tien jaar geleden was dat wat we, wat we opgelost Met hebben. Nou, redeneer, ja, nee, nee, nou, dat, dat, daar kan ik iets bij, bij voorstellen. Maar nou redeneer ik even voor, voor, voor mij als patiënt. Ik moet dus uh, inderdaad, nou zo meteen spreken iemand die zo'n website heeft gemaakt. Ik moet dus gaan kijken op internet waar kan ik nou het beste terecht dat doen verschrikkelijk weinig mensen in Nederland. Die, die zijn daar helemaal niet mee bezig. Met energie doen mensen dat veel meer. Hè, met andere vormen van bijvoorbeeld openbaar voer. Waar komt dat nou door dat mensen het blijkbaar dus niet aantrekt... om eventueel over te stappen in, in, in zorgaanbod? Nou, ik, ik weet niet precies wat ik bedoel. Kijk, er zijn heel veel mensen die uh, op zoek gaan naar de beste behandelaar. Ik ken heel veel mensen die uh, als, ze een, uh, als ze een nieuwe heup willen moeten hebben... of aan uh, behandeling nodig hebben eerst eens op internet gaan kijken waar dat het beste uh, kan. Of hun zorgverzekeraar bellen om te vragen waar ze het beste helpen. Ja, geholpen. maar ze doen het maar heel weinig, hè? Want 5,5 van alle verzekerden, die doet het uiteindelijk. Dat is natuurlijk nou, u, u, schamel. U, u, u doet waarschijnlijk over het aantal mensen het overstappen van de ene zorgverzekeraar naar de andere exact. zorgverzekeraar. En u heeft het over behandelingen uitkiezen? Ik heb, ja, ik dacht dat u behandelingen bedoelde. Kijk, nou, het overstappen van zorgverzekeraar, ja, dat... dat nou, 5,5 is toch... Uh, dat de, de kan zorgverzekeraars flink pijn doen als... Uh, nou, het zijn 900.000 mensen. Als dat daar niet van. Het zijn nog heel wat mensen als je ze bij elkaar zet. Ja, maar die marges zijn niet zo heel erg groot voor die zorgverzekeraars. Dus hmm. als je daar plotseling 5% kwijtraakt, dan, dan tikt dat wel aan voor zorgverzekeraars. Maar meneer Groot, u zegt er moet, er moet marktwerking in de zorg blijven, want dat zal ons uiteindelijk kosten besparen? Uh, nee, het is nooit gezegd dat uh, marktwerking kosten bespaart. Het is wel uh, zo dat, dat met marktwerking uh, de zorg efficiënter georganiseerd wordt. Uh, u had het over de bureaucratie. Wat we zien de afgelopen jaren is juist heel veel bureaucratie is weggenomen. Uh, uh, Zowel in ziekenhuizen, maar ook zelf, zeker bij zorgverzekeraars. Uh, uh, en uh, je ziet natuurlijk dat er nu veel meer aandacht is voor, voor betere kwaliteit uh, uh, van zorg. Het is niet meer zo dat zorgverzekeraars met elk ziekenhuis uh, contracten afsluiten. Je ziet in toenemende mate dat ze kiezen voor de beste uh, uh, uh, ziekenhuis. He, ik verwijs nog eventjes naar wat CZ de afgelopen jaar gedaan heeft. Bijvoorbeeld bij de inkoop van borstkankerzorg. Uh, daar zie je dat ze gewoon op zoek gaan naar de goede aanbieders. En dat ja. hun verzekerde aanbieders. En daar hebben we allemaal profijt van. Oké, okay, nou dank u zeer, uh, Wim Groot. Die heeft de aftrap gegeven, hoogleraar gezondheidseconomie. We gaan eens kijken wat, wat u ervan vindt. Martin Koning zegt, in de zorg kunnen besparingen gedaan worden... door efficiënt in te kopen en te werken. Een MRI die alleen smiddels bezet is, dat kost geld. Dat klopt inderdaad. Eerst Koffie zegt, nou heeft Eerdmans eens een mooi onderwerp. Zorg is niet geschikt voor marktwerking. Uh, we gaan eens luisteren naar enige bellers die ons hier bellen op 0800 1121. Ik zeg, marktwerking in de zorg werkt niet en is dom. Perry uh, Perry uit Amsterdam... Ja, dag. Dag mevrouw. Um, nou, ik, ik ben het helemaal mee eens, sterker nog. Ik vind de invoering van die marktwerking... is eigenlijk crimineel, want discriminerend. Die meneer die net aan de telefoon was... zei dat hij heel veel mensen kent die dan inderdaad gaan shoppen. Maar ik denk dat hij niet ontzettend veel mensen kent... bijvoorbeeld uit de vogelaarswijken die dat helemaal niet kunnen. Dus dat is ook al hartstikke slecht. Waarom zouden ze niet kunnen? Want... Waarom zou men in, de in een vogelaarwijk dat niet kunnen? Eigen. Omdat de meeste mensen niet goed onderlegd zijn daar... om die verschillen te kunnen zien. En dat kunnen waarschijnlijk de kennissen van meneer... Nou, ik weet het beste naam kwijt. Meneer Groot. Die kunnen dat Precies, ja, die kunnen dat waarschijnlijk wel. En dat is zijn referentiegroep. En dat is met al die mensen zo, maar die Klink heeft het ooit ingevoerd. En dat die, die mensen zitten in een bepaald wereldje van zichzelf. En daar gaan ze kijken hoe erop gereageerd wordt. Maar ontzettend veel mensen kunnen, die on de kunnen dat onderscheid niet maken. Buitendien wordt het alleen maar duurder, de zorg. Hè? De bedoeling was dat het dan voordeliger wordt en, en beter bereikbaar enzovoort. Dat is effectief hmm. gewoon okay. niet zo. Dus het is gewoon. Hartstikke waar. Afschaffen, het is niet alleen dom, het is ook echt slecht. Zeer bedankt, mevrouw P.J. uit Amsterdam. Jan de Raak uit Hedel, belt in. Ja, goedenavond met ik Jan de Raak. Hallo. Ja. Nou ja, goed. Ik denk, ik denk dat uh, de zorgverzekeraars zichzelf ontzettend belangrijk hebben gemaakt. Um, wat ik zie, is, uh, zijn skyboxen voor zorgverzekeraars. Ze concurreren elkaar uh, ongelooflijk op, uh, op allerlei media, via allerlei media. Het werkt allemaal kostenverhogend. Ik denk dat uh, als we de hele verzekeraars uitschakelen, en ik denk dat dat kan, je kunt uh, primaire zorg kun je gewoon gratis maken voor uh, alle mensen met een SOVI-nummer en alles wat niet in het primaire pakket valt, ja. gaat dan maar naar een zorgverzekeraar. Maar, maar is... de zorgverzekeraar werkt echt kostenverhogend. Allerlei administratieve rompslomp, laat het ziekenhuis 124 gebroken benen declareren per maand in plaats van 124 keer één declaratie. Ik denk dat dat uh, juist de, de zorg, zeg maar, uh, goedkoper maar, maakt. Maar ook, je kunt met hetzelfde geld kun je veel meer doen. Namelijk mensen aan het bed. Ja, ik zou juist zeggen hoe grootschaliger het ingekocht wordt... hoe meer de voordelen er, er kunnen zijn voor ons verzekerden. Uh, dan, dan, dan, maar dan nogmaals zie ik eigenlijk die, die marktwerking er niet bij zitten... omdat mensen gaan concurreren eigenlijk over de ruggen, letterlijk, van de patiënten. Dat zie ik niet zo zitten. Ik begrijp niet wat je bedoelt. De, de, de zorgverzekeraars, die zijn de kostenverhogende factor. Ja, dat is... De zorg in de, zieke, de, de, kosten in de ziekenhuizen uh, en de zorg in de ziekenhuizen, maar ook bij artsen, zieke, uh, zeg maar de huisartsenposten, ik denk dat die gewoon hartstikke goed is. Ik heb er veel ervaring mee, privé en uh, in mijn uh, omgeving. Ik denk dat de zorg gewoon echt hartstikke goed is in ja. Nederland. Alleen, er zijn enorm veel kostenverhogende factoren. En daar is de, zijn de verzekeraars een hele grote speler in. En zou je dan het oude ziekenfonds weer terug willen? Helemaal geen ziekenfonds. Primaire zorg. Voor, voor iedere Nederlander met een sofi nummer. Dan hoef je de te regelen, niets te regelen. Ja, oké. Okay, Jan, dan raak ik het helemaal. Dank je dank zeer. Het is helder wat, wat u daarvan vindt. Van Rest die twittert. Het is inderdaad belachelijk WNL. Hoe goedkoper, hoe beter. Het gaat niet op. Terug naar het premie betalen. Um, Negin van den Berg uh, zegt avondspits. Eerdmans inzicht geven in wat alles kost is beter. Loop nu al dagen te vergelijken wat beter is voor mijn gezin. Maar ik kom er niet uit. Nou, Negin, blijf luisteren. Want wil... zo meteen krijgen we Erik Hordijk van verzekeringssite.nl. En daar kun je alles heel gemakkelijk uitzoeken, zegt hij. Dan kom je zo te weten waar je de beste zorg het goedkoopst kan halen. Nu aan de lijn Wil naar wint. En uh, zij is directeur Nederlandse patiëntenconsumentenconfederatie moet ik zeggen. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Wint, dag. Goedenavond. Ja, u bent dus vanuit de patiënt aan het meedenken over die marktwerking. Ik zeg, het is onverstandig en uh, het werkt niet. Wat zegt nee. u? Nou, ik zou zeggen, er is eigenlijk helemaal niet zoveel marktwerking. Zorg is gedankt in dit land voor iedereen uh, toegankelijk. Uh, en het is absoluut niet te vergelijken met de telefoontjes of, uh, of wat dan ook. En uh, dat moeten we ook maar gauw zo houden, denk ik. Maar de gedachte is allemaal om de patiënt meer keuzevrijheid te geven. Ja. Voelt, ik heb al, ja. al gezegd, aangetoond wordt dat, dat heel weinig mensen overstappen. Uh, hè, als je het ja, maar ik denk er we even twee dingen uit elkaar moeten ja. houden. De uh, verzekering die mensen nu moeten kiezen, ja. dat is het ene onderwe onderwerp. En het andere onderwerp is, uh, wat is nou goede zorg? En er is heel erg veel bekend over waar je het best geopereerd kunt worden... of waar je het best behandeld uh, dus, kunt worden. Ja. Nou, die informatie, uh, wij pleiten er erg voor... dat die ook voor patiënten, voor mensen uh, bereikbaar wordt. Zolang die informatie er niet is, kunnen mensen natuurlijk, uh, natuurlijk helemaal niet kiezen. Want wat je niet weet, ja, dan kun je ook geen besluit over uh, mm -hmm. uh, nemen. Dus dat gaat over kwaliteit. Die informatie is er, die moet voor ons allemaal beschikbaar uh, komen... En dan kunnen mensen gaan kiezen. Dan kies je gewoon het beste. Dokters. Maar doen mensen dat? Als ik nou, als ik nou mijn been breek en ik ja, zeg. Maar dat kunnen ze niet, want nee. ze weten helemaal niet hoe het zit. Nou, zo meteen heb ik iemand... dat, dat klopt. De overheid voorziet daar niet in. Maar iemand die dat wel doet, is dus Erik hoorde hij, Kan nog een keer. Ja, die heeft die website beschikbaar waar iedereen op kan, kan zien wat hij betaalt. Maar als ik mijn been breek, dan wil ik toch gewoon om de hoek zo dichtbij mogelijk mijn operatie hebben. Dan ga ik toch niet naar Groningen hier vanuit Rotterdam. Nee, natuurlijk ga je niet naar Groningen. Je zou gek zijn, zeker met een gebroken nee. been. Ja. En dan moeten we moeten even twee dingen uit elkaar houden. Waar wordt goede zorg geleverd? Nou, dat is iets wat wel bekend is, maar voor mensen niet. He, dus dat wordt allemaal veel te veel black box uh, gehouden. Dus daar moeten we wat aan doen. Mm -hmm. En het tweede onderwerp is, welke verzekeraar kies je nou? Nou, en daar zijn allerlei sites voor die informatie ja. uh, geven. En dan zeggen mensen, en ik ook, er zijn vier hele grote verzekeraars... en dat is de big four. En die delen gewoon de lakens uit, die sluiten gewoon mammoetcontracten... He, met, met zorgverleners... En dat is het dan, daar zit alles ook in. Dus dan kan je toch bijna zeker van zijn als jij, zoals ik, Isa, verzekerd bent... dan kom je bij het ene ziekenhuis net zo uit als bij het andere ziekenhuis. Of ziet u daar dan, dan verschillen voor mij als patiënt ontstaan? Nou, nogmaals, het is ongelooflijk belangrijk dat die kwaliteit die ziekenhuizen leveren openbaar wordt. He, in sommige ziekenhuizen kun je gelijk je hersteloperatie inboeken. Nou, daar wil je natuurlijk niet heen als patiënt. Dus er moet bekend worden hm. hoe ziekenhuizen, hoe artsen presteren. Als dat duidelijk is, dan kunnen patiënten ook een voorkeur gaan uitspreken. Dan kunnen ze ook gaan kiezen. En dan zullen verzekeraars ook wel rekening houden met hun zorg in koop wat mensen willen. Ja. Maar zover zijn we nog lang niet. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat we daar met z'n allen op aandringen. Waar krijg je goede zorg? Ja. Nou, dank u zeer dat u hoorde Wilna Wind, Zij is van de, de Nederlandse patiënten. Consumentenconfederatie. Marktwerking in de zorg werkt niet en is dom. Ik ben niet tegen marktwerking marktwerkingluisteraars. Want in de telefonie en in het busvervoer, om eens wat te noemen, energiemarkt... werkt dat eigenlijk heel erg goed en ook voordelig voor de consument. Maar in de zorg blijft het ministerie in een black box. Bovendien moeten artsen over, de, over de, ja, de knieën en de ruggen van de patiënten... nou op de centen gaan zitten letten en elkaar uh, uit, uh, uit de ooghoeken kijken... Wat men, wat men verkoopt. Ik denk niet dat dat bij de zorgmarkt hoort. Uh, u kunt bellen. 0800 1121. Geen marktwerking in de zorg, zeg ik. Boudewijn van Meteren uit Amsterdam. Ja, klopt. Uh, nou, ja, ik ben er ook tegen, zoals het nu gaat. Want als het over marktwerking gaat en ik loop letterlijk over de markt... dan kan ik alles kiezen wat ik wil. En dan kan ik nee zeggen. Ik lig in de ambulance, ik zeg ik wil naar het OVG. Ik lig op een afstand van het OVG, dichterbij dan bijna... en ik word toch naar een ander ziekenhuis gebracht. Volgens Daar heeft u niets over te zeggen? Blijkbaar. Ja. Ik zeg het wel, ik zeg ik wil naar het OVG en ik, ik, ik kom er gewoon niet. En het gebeurt niet? Nee. Was... ik word er uh, uh, Lucas-André afgedrag. En over de zorgverzekeraar, heeft u zich daar al druk over gemaakt? Vindt u dat u een andere zorgverzekeraar zou moeten kunnen, nou, willen, willen in kiezen? Ik heb geen omstandigheden met, met de financiële omdat ik dat niet heb te kiezen. Uh, ik zit vast omdat ik eerst moet afbetalen. Dus, uh, nou, ik, ik geloof daar, behalve qua prijsdingen, niet zo in, want als ik dan kijk wat ik in het ziekenhuis zie, kom daar tachtig mensen tegen aan, aan, aan, aan artsen, verpleegkundigen, verzorgenden ja. en weet ik wel allemaal. Mijn zorg is veel meer van, ik wil ergens liggen waar ik met mijn kennissen en mijn familie gewoon de dingen kan doen. En polyklinische nabehandeling wil ik op een plek zijn waar ik in een omgeving kom. Ja. Dat is mijn keus. En dat gebroken been, ach, ik geloof dat dat niet iedere huis goed wordt opgelost. Dat het probleem ja. niet. Het gaat u om de omgeving. Nou goed, dat, dat is een helder punt. Dat is ook wat veel mensen bezighoudt. lijn Erik Hoordijk, en hij is van de al veel besproken site, verzekeringssite.nl. Een goedenavond meneer Hoordijk. Goedenavond. Nou, er is grote behoefte aan uw website, geloof ik. Want iedereen zoekt een manier. En net spraken we ook mevrouw Wind van de patiëntenconfederatie Zegt, ja, we hebben het gewoon niet. Er is niemand die ons kan vertellen wat we bij het ene en bij het andere ziekenhuis kunnen, kunnen halen. En wat het ons kost. Uh, vertel, waarom doet u het wel en, en de overheid eigenlijk niet, wat u doet? Nou, er zijn twee, natuurlijk wel twee um, verschillen. Volgens mij sprak mevrouw Wint over um, wat een ene ziekenhuis behandelt en waar ze beter in zijn en welke behandeling en waar ze wat minder in uh, zijn. Nou, helaas staat deze informatie niet op uh, onze website, maar mevrouw Wint had het ook over de zorgverzekeringen en wat een bepaalde zorgverzekering dekt en wat die niet dekt en welke premie je daarvoor moet betalen. Nou, die vergelijken we wel. Ja, dus daar kunnen mensen op terecht bij u... om te kijken ja. van, moet ik naar mensen, mensen mens of waar, waar dan ook? Uh, ja, of naar een aantal van de uh, nieuwe spelers. Vaak van, van die, die big four heeft ook vaak, uh, hebben ook vaak labels die wat minder bekend zijn... die maar vaak wel dezelfde basisverzekering tegen 100 euro of minder... meer voordeliger aanbieden. Uh, ja, maar wel, kom je daar dan achter als je vervolgens wordt opgenomen... en het lijkt dat de behandeling dan ook 100 euro voordeliger is, zeg maar? Nee, dat is eigenlijk zo. De, de basisverzekering is natuurlijk bij de wet vastgelegd... dus die geldt voor iedereen... Uh, Telde. En uh, uh, bijna alle verzekeraars hebben ook met alle ziekenhuizen contracten uh, gemaakt. Dus in de praktijk uh, maakt dat helemaal niet zoveel uit... waar je de basisverzekering uh, sluit. Er is eigenlijk maar één verzekeraar UV Zeker. Die uh, ook wel de voordeligste is, die zeg maar zegt, nou ja, je moet echt naar een bepaald ziekenhuis. Anders krijg je niet 100% procent uh, ja. vergoed. Maar dan is op de vraag, maar als je er eenmaal bent, word je dan, je kan toch niet voor hetzelfde 100 euro minder dezelfde behandeling krijgen, zeg ik dan maar. Of, of ontbreekt het dan aan kopjes koffie of bekertjes in de brief? Nee de... hoor, dat nee hoor, dat ontbreek je helemaal uh, uh, uh, aan niks. En het maakt helemaal niet uit welke zorgverzekering je daar, uh, daar hebt. En verzekeraars gaan proberen voorzichtig en langzaam met een bepaalde behandeling een beetje sturing te doen. In de uitzending kwam ook al CZ en de borstkanker uh, mm -hmm. naar, naar voren. Maar dat zijn echt nog uh, de uitzonderingen die daar, uh, die daar gemaakt worden. Maar de... De, rest hebben de meeste verzekeraars gewoon nog met alle ziekenhuizen gewoon contracten. Maar er moet mij iets van het hart, want ik woon hier in Kapelle in, ja, in aan de IJssel en dan heb je toch, de ene moment wordt een ziekenhuis de lucht ingeprezen, werkelijk. En op, nog geen twee weken later, op een heel ander onderdeel, uh, wordt het de grond ingeboord. En dan vraag je je toch als patiënt af of, of als, als, als bezoeker van wat is waar. He, er komen allerlei advertenties nu ook de lucht in van verzekeraars die zeggen kom bij ons, het is fantastisch om hier zorg te krijgen. Uh, maar waar moeten wij eigenlijk op vertrouwen als consument? Um, nou, het is natuurlijk zo dat een ziekenhuis op heel veel verschillende uh, criteria beoordeeld uh, worden en ook door verschillende uh, onder onderzoekers um, en dat in een ziekenhuis natuurlijk ook heel erg veel verschillende disciplines uh, zijn en al die disciplines hoeven natuurlijk niet hetzelfde uh, uh, te zijn hè? voor het hart of voor je knie of voor de gynaecoloog die kunnen echt heel verschillend zijn binnen een bepaald uh, ziekenhuis ja. en dan, nou, als je dan ook nog verschillende onderzoekers hebt en die op verschillende manieren onderzoeken um, dan kan toch al gauw gebeuren dat daar verschillende resultaten uitkomen. En daarom ben ik het ook wel eens dat die informatie veel meer beschikbaar moet yep. komen. En veel meer op een dezelfde manier vergeleken gaan Exact. Dat ik zou zeggen, ik zie een grap in de, in de nou, markt, maar voorlopig voor we gaan we ons we bezig met zorg. Ja, en dan had ook nog hoop te vergelijken. Het zou heel goed zijn, denk ik, als u, u kent nu de klap van de zweep bij het verzekeraarsgebied. Ja. Maar goed, u, kunt, uh, u blijft nog even aan de lijn, want we zijn er nog tot 7 uur, dames en heren. 0800 1121 om mee te praten. Uh, hier, ik zeg, marktwerk in de zorg. Is onverstandig en, en het helpt niet. Uh, Alfred Kool zegt: uh, Wil niet aan wind, uh, open marktwerking. Dus een hele hoop achter elkaar wat ik hier zie. Zorg, maar in ieder geval een goed verhaal vond hij het van mevrouw Wind. Uh, Wim Dorsman vindt dat het drastisch snijden in management uh, de zaak uh, zou moeten uh, verbeteren. En Ton Verboon die zegt: WNL, er is geen vrije markt in de zorg. zolang de overheid 70 miljard erin stopt en bepaalt wat er in het basispakket zit. o, o concurrentie. Be even kijken. Mevrouw Van Doorn uit Den Bosch, u belde eerst. Ja. Ja, uh, ik heb uh, geen mening over de zorgwerking. Alleen, uh, die meneer de Grote zei net... Uh, de zorgverzekeraars sluiten de, uh, een contract af met de beste, zor met de beste zorgverlener. Nou, uh, doet CZ dat met borstkanker? Ja. Die heeft een uh, topzorgcontract met een uh, ziekenhuis in Tiel. En uh, nee, dat doet Menzis. Ja. En bij CZ staat juist die, dat uh, ziekenhuis... Als derde categorie. Dus niet als uitstekend, niet als goed, maar als ja. kan beter. Hoe, kan dat, hoe kan dat? Eerlijk hoorde ik, hoe kan dat? Dat had ik net ik, ook dat ik punt. Ik vermoed dat ze verschillende criteria gebruiken. Ik weet dat CZ onder andere kijkt naar het aantal behandelingen zeg maar dat zo'n ziekenhuis doet. En daar geldt een minimum voor. Ik weet niet waar, ze, waar mensen naar kijken, maar het zou goed kunnen als ze naar verschillende criteria kijken. Dat daar ook verschillende uitkomsten uit uh, komen. Ja, je zou eigenlijk hopen, mevrouw Van Doorn, dat er een onafhankelijk instituut is... dat dat voor ons op een rijtje zit. Dat zou voor iedereen toch wel een stuk duidelijker maken. Ja. Oké, okay, mevrouw Van Doorn, dank u. Het is u. heel verwarrend ja. op dit moment dan. Wat zegt u? Het is nu in ieder geval heel verwarrend. Precies. Als kiezen. Nou, dat is het ook. Dank u wel, mevrouw Van Doorn. Rob Hendricks uit Doetinchem. Ja, goedenavond. Hallo. Zegt u maar. Uh, ik ben het heel erg oneens met de stelling. Ja. Uh, ik denk dat uh, de heer Groot uh, uh, heel helder en goed... ...geargumenteerd heeft waarom van de hele stelling mis klopt... ...en ik denk eigenlijk kun je meteen met de uitzending uh, stoppen. Maar ik zal je uitleggen wat er nog verder volgens mij aan de hand is. We zijn doorgeschoten in het, uh, in het dokteren. Uh, wat we aan het doen zijn is ons een soort ontzettend te zwakken. Het hij van Darwin. ...die geeft aan dat uh, onze overlevingskans in deze wereld... Uh, ...te maken heeft met uh, de beste aanpassingsvermogen. Maar door iedere keer maar door te blijven dokteren... ...met iedereen die eigenlijk niet in uh, staat is om zelfs te kunnen leven... Uh, schieten we daarin zodanig door dat we uh, heel hoge kosten maken. Dus volgens mij moeten we daar gewoon mee stoppen. Oké. Okay. De stekker eruit. De stekker eruit, Rob Endings, En dan in ieder geval stop met door, dokter. Dank je zeer. De heer Abrahams is het daar ook mee eens, want die vindt het niet een goed idee om de marktwerking in de zorg te stoppen. Meneer Abrahams? Ik, ik ben, nog, ben eigenlijk van mening, goedenavond, goedenavond. dat we nog niet begonnen zijn met de marktwerking. Ik, J ik zal u een persoonlijke ervaring van kort geleden uh, vertellen. Uh, ik ik heb uh, door omstandigheden ben ik vaak in ziekenhuizen moeten zijn de laatste tien jaar zullen we zeggen en laatst had ik iets aan mijn knie en toen heb ik aan mijn zorgverzekeraar gevraagd wie zijn de bij, bij wie kan ik naar wie kan ik het beste toe gaan ja toen heeft die zorgverzekeraar tegen mij uh, twee plekken genoemd uh, nijmegen en naarden ik woon in bijken dus ik ben naar Naarden ja. gegaan. ja naar een particuliere kliniek en ik verwachtte, dat was mij ooit al eens een keer gezegd... ...dat er een operatie aan die knie moest plaatsvinden. Ik ben daar gekomen. Ik werd precies op tijd door de arts ontvangen. Wat bij een ziekenhuis nooit gebeurt. Ik heb een gesprek van een kwartier. Daarna zijn drie foto's gemaakt. Daarna hm. hebben we gezamenlijk op de monitor die foto's bekeken. En één uur en een kwartier later stond ik buiten. En ik wist precies wat de situatie was ja oh, dat was ik nog blij ook, want er hoefde niks geopereerd te worden. Wat eerder gezegd was. Nou, zo hoort dat te gaan. Zo hoort dat te gaan. gaan. Maar de... En bespaar je, je kosten. Zo bespaar, maar dat is een privékliniek waar u het over heeft? Ja, en die, die draait als een lier. Maar dat kost een boel centjes meer. Nee, dat kost helemaal niet meer. Dat oh. kost minder. Minder? Ja, voor u ook. Nou ja, ik merk het niet om mijn zorgverzekeraar betalen. Nee, exact, dat bedoelen we. Nee, dank u zeer naar nou meneer Dat is ook een, een, een duidelijk geluid. Zeer bedankt, meneer Abrams, uit Blariken. moet u je op de pas. En mevrouw Veldman, helaas uh, het woord niet meer geven... want we zitten al aan de klok. We zitten op de laatste seconde van deze uitzending van Avondspits. Mag ik ook uh, Erik Hoordijk zeer bedanken... van verzekeringssite.nl waar u op kunt kijken... wat nou het meest voordelig is voor u om als zorgverzekeraar uh, te hebben. Wij zijn er doorheen, marktwerking in de zorg werkt niet. Dat was mijn betoog van hedenavond. We sluiten af, we zijn er morgenavond weer met een nieuwe avondspits van WNL... op deze zender Radio 1 op de tijdstip half 7. Ik wens u voor nu een heel fijne avond en straks veel plezier bij kunststof. Dag. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden. Bedrijfshallen.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 En voor advies staan onze deskundige zorgconsulenten voor je klaar. Kom nu naar onvz.nl of bel je verzekeringsadviseur. Kosten je kostbaarste bezit. Jaap en Max van Praag. Het familieverhaal van de twee Joodse broers na de oorlog. De een beroemd als zanger, de ander werd Ajax-voorzitter. Jaap en Max, een ontroerend boek. Nu in de boekhandel. Ik geef om haar ogen, die nu nog zien. Ik geef om zijn hart, dat nu nog klopt... Geef om de verwoestende gevolgen van diabetes. Ook in jouw omgeving leeft iemand met deze ziekte. Hij of zij heeft jou nodig. Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl In de roman Grip van Stefan Enter zien één vrouw en drie mannen elkaar na twintig jaar terug. Wat is er ooit gebeurd en brengen ze het er vanaf? Grip van Stefan Enter, nu in de boekhandel.